8 uur rem ons het NOS-journaal. Kickboxer Bader Harry mag zijn proces thuis afwachten. De rechtbank heeft zijn derde verzoek om de voorlopige hechtenis op te heffen. goedgekeurd. Harry zit sinds eind juli vast op verdenking van mishandeling van zakenman Koen Everink op het feest Sensation White. En ook wordt hij verder verdacht van andere mishandelingen in de Amsterdamse horeca.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 Hij riep Amerikaanse politici ertoe op hun tegenstellingen te overbruggen om de economische problemen te lijf te gaan. Hij kondigde verder aan dat de Verenigde Staten moeilijke keuzes moeten maken om de kosten van de gezondheidszorg en het begrotingstekort terug te dringen. President Obama gaf geen compleet overzicht van zijn plannen voor de komende jaren. Dat doet hij volgende maand in de State of the Union de Amerikaanse troonrede. Vooral in het noorden van het land heeft het verkeer nog last van het winterweer, zegt Rijkswaterstaat. Dat kan tot in de nacht nog een paar centimeter sneeuw vallen, zegt het KNMI. Ook is er in het noorden en Noord-Holland kans op gladheid door IJssel. De A7, permanent naar het noorden, geldt door ijzel tijdelijk een lagere maximumsnelheid. De ANWB zegt dat verder vooral lokale wegen glad zijn door sneeuwresten of bevriezing. De gladheid op de meeste snelwegen valt mee, zegt de ANWB, omdat het strooizout inmiddels goed is ingereden. Toch zijn op sommige plaatsen, onder meer bij het harde, auto's van de weg gegleden. En dan het weer. In Limburg kan vannacht nog wat sneeuw vallen. minimaal tussen min 2 en min 7. Morgen overwegend bewolkt en plaatselijk wat motsneeuw met temperaturen rond het vriespunt tot min 3. Dit was het RWS Journaal. AMB verkeersinformatie. Je hoort het zojuist zo uitgebreid in het nieuws. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle is een ongeluk gebeurd bij het Harde. De weg is in de noordelijke richting afgesloten. Het verkeer staat daar stil over twee kilometer. Het verkeer vanuit Amersfoort naar het noorden van het land kan het beste omrijden via Apeldoorn. Over de A1 en de A50.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 En dat doen we natuurlijk in Den Haag. En uh, ja, het is waarschijnlijk al heel vaak gezegd, uh, meneer Merkies... maar we kijken even naar buiten. En wat zien we dan? Een enorm mooie anzichtkaart, toch? Ja, zeker. Ja. Het blijft mooi, die sneeuw en het binnenhof, of niet? Het is heel mooi, inderdaad. Ja. Ja, geniet ook. u daarvan als u elke dag binnenkomt, of niet? Ja, ook als ik met de trein hier naartoe ga... dan uh, een mooie winterlandschap, ja, daar geniet ik van. Ja, En uh, uh, even voor de duidelijkheid, u uh, bent uh, de opvolger van Ewout Eergang. Dat betekent dat u alles van financiën weet en dat dat een beetje uw portefeuille uh, is. Uh, en daar gaan we het ook uh, uitgebreid uh, over hebben. We gaan het natuurlijk ook hebben over de actualiteit. Want as we speak uh, wordt in uh, Brussel natuurlijk een heel belangrijk besluit genomen. Onze minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... wordt dan gekozen als de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Dat is het uh, overlegorgaan van de ministers van uh, Financiën van de Eurozone. En uh, ja, daar moeten we het natuurlijk ook uitgebreid uh, over hebben. Maar dat straks. Want eerst maar eventjes. Hier aan de muur zie ik een magneetbord... waar u allerlei zaken heeft verzameld die van u van belang zijn. Heel even die foto van Superman. Laten we daar even mee beginnen. Wat is dat? Ja, dat is van uh, Superman en de Hulk en Rambo. Dat was eigenlijk voor een, uh, een avond van de SP... gewoon een, uh, een personeelsavond en uh, elke... Het team moest zichzelf op een ludieke wijze presenteren. En wij hadden een filmpje. En daarin waren wij de ja, zeg maar drie superhelden... die dan um, belastingparadijzen gaan aanpakken... en de financiële sector op orde brengen, et cetera. En wie speelt u? En, uh, ik ben Rambo, uh, aan, aan de linkerkant. En klopt dat een beetje? Voelt u zich daartoe aangetrokken tot uh, Rambo? Nou, nee. Zover zo wil ik niet gaan. En maar het, het was een leuke actie. Nog even een andere foto. Die heb ik al eens eerder in de kranten gezien, geloof ik. Omschrijft u me eens? Met ja. Emiel Roemer? Ja, die aan de rechterkant. Ja, dat is een uh, foto op het Syntagmaplein in uh, Athene. Dus voor het parlement. En je ziet daar de demonstrerende mensen op de achtergrond. En op de voorgrond zie je Emil Roemer en Eva Eergang. En dat was bij een uh, reisje die we maakten naar. Uh, Athene, dat was eigenlijk om daar ja, als werkbezoek om daar uh, met heel veel mensen te spreken. Uh, mensen van de vakbond, van, van de media, van heel veel politici ook. Deze zomer of afgelopen zomer? Nee, dat is volgens mij al, in, ik denk dat het inmiddels al anderhalf jaar geleden, zeker anderhalf jaar geleden is. Ja, volgens mij anderhalf jaar geleden. Maar u was mee? En ik was mee. Als medewerker? Als, als medewerker gewoon, ja. Maar goed, ik, ik, ik hield me daar toen al uh, ja, veel mee bezig met Griekenland. Dat speelde toen ook al heel erg. En uh, ja, de, de bijzondere van deze foto was dat we deze. Die hebben we eigenlijk nog snel genomen. Um, omdat we moesten, het was warm en we moesten nog even dat plein op. Uh, want er moest nog een foto voor de kant uh, gemaakt. En ze hebben hun zonnebrillen nog op. En uh, ja, dat gaf eigenlijk een beetje een gek effect. Plasterk heeft het uh, de Fabulous Baker Boys genoemd. En uh, Rutte, die, uh, die benoemde het ook. Ik, uh, ik geloof dat hij het over de Blues Brothers had. Precies, want dus, zo zien ze eruit, hè, met die grote zonnebrillen op. Ja, het, uh, ja, ik, ik had net een associatie met, uh, met maffia, maar dat durft u natuurlijk niet te zeggen. <laughs> ja, dus dat geeft een beetje een aparte indruk, die, uh, die zonnebrillen. Maar ja, dat, het was gewoon omdat het uh, heel zonnig en heel warm was. Maar goed, dat bord, hoe belangrijk is zo'n bord voor u hier uh, in het gebouw van de Tweede Kamer. Wat verzamelt u daarop? Nou kijk, uh, je kunt niet zomaar alles aan de muur hangen hier in de Tweede Kamer. Je hebt, uh, uh, Er moet allemaal, aan, uh, allemaal netjes aan touwtjes hangen. en mag niet in de muur geprikt en zo. En uh, zo'n bord, daar kun je dus alles eigenlijk op uh, plakken of ja, met een magneet doen. Dus dat zijn vaak uh, fotootjes van, uh, ja, van dingen die zijn gebeurd. Of, of uh, leuke krantenartikeltjes, uh, cartoons uh, zoals je ziet. Maar dat is belangrijk, een soort geheugensteuntje voor het verleden, hè? Nee, het zijn gewoon leuke, lulieke dingen. Gewoon dingen die je grappig vindt, die voorbij komen. Ja. Ewout Eergang, dat was inderdaad uw voorganger. Uh, ik dacht wel, ja, u heeft hier dus al heel lang gelopen als medewerker. Dus u kende uh, het gebouw, u kende uh, de Tweede Kamer. U weet hier uh, hoe de uh, uh, hazen lopen. Uh, hoe is het nu om eigenlijk van achter de schermen... opeens in de spotlights te staan? Um... Ja, dat is natuurlijk wel apart. Ja, het, het voelt natuurlijk ook wel heel vertrouwd. Het gebouw ken je natuurlijk van haven tot gort. Um, ook het onderwerp. Dus, um, maar goed, het, ja, het grote verschil is dat je opeens uh, veel meer ja, in de media bent. Dan heb je echt een rol op de achtergrond. En uh, nu moet je alles in uh, korte bewoordingen uh, snel kunnen zeggen. Nou, <laughs> wij hebben toch tot half negen, hoor. dus u, ja. u mag los vanavond bij twee ja, dat dingen. Is, dat is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Want er zijn niet zoveel radioprogramma's waar dat uh, bij kan. Dus in dat opzicht uh, kunt u uh, inderdaad uh, los. Maar, maar goed, toch hè, nu, nu in die spotlights. Hoe, hoe is dat dan? Dat u dat opeens, al die media, dit soort interviews... Uh, voorheen hoeft u alleen maar eergang een beetje bij te praten. Ja, dan, dan, uh, dan heb je natuurlijk uh, wat meer rust om uh, dingen door te nemen. Dat, dat is eigenlijk het, het fijne. En nu is het wat, wat hectischer. Dus je moet um, ook heel erg naar je tijd zoeken. Om gewoon, uh, ja, om, om, want je, je hebt heel veel stukken, je hebt heel veel wat je moet lezen. En echt om de, om de goede dingen gewoon inhoudelijk voor te bereiden. Ja. Maar is dat nou fijn? Of, of ik bedoel, heeft u het idee dat u nu voor vol wordt aangezien? Uh, nee, dat was, was daarvoor ook al. Dus dat. Uh, uh, nee, nee, het is gewoon zo dat je opeens uh, meer. Uh, ja, vooral de media aandacht. En, en het is natuurlijk leuk dat mensen, uh, vrienden, familie. Uh, je nog eens uh, ergens zien. Dat ja. is, of, of horen op de, op de radio. Ja, dat ze nu eindelijk eens een keer weten wat u uitspookt voor u graag. Nee, nee, dat, dat wisten ze al. Dat, uh, ja. <laughs> maar goed, de politiek was dus niet nieuw. En was zeker niet nieuw. Want uh, ja, u kent het politieke bedrijf eigenlijk heel goed. Want. Uw vrouw is raadslid in Amsterdam. Ja. Uw zus is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En dan zie ik onmiddellijk uh, keukentafels met verhitte discussies <laughs> over de politiek. Ja, dan lijkt het echt alsof ik helemaal uit een politiek nest kom. Maar uh, dat is toch. Ja, dat is eigenlijk ook weer niet zo. Ik kom uit een gezin met uh, drie oudere zussen. En um, ja, het is niet zo dat wij thuis het uh, altijd over politiek hadden. Je kunt wel zeggen dat het een uh, ja, maatschappelijk geëngageerd uh, gezin was. Dat we. Um, dat we zeg maar die waarde wel van mijn ouders hebben meegekregen. Maar um, ja, politiek uh, was er vroeger niet, uh, niet heel veel bij aan. Niet meer dan gewoon uh, gezinnen. Nee, maar waarom geëngageerd dan? Waar zat hem dat in? Um, nou, dat is eigenlijk meer zeg maar, de waarde die mijn ouders hebben meegegeven. Omdat zij zelf, uh, ja, zij zijn wel arm van, van oorsprong. Um, mijn, uh, nou ja, goed, mijn vader die had dat zijn vader op vroege leeftijd uh, overleed. En dat hij dus. Uh, een tijdje in een beest uh, of in een internaat zat. En um, mijn moeder die komt uit Hongarije is gevlucht naar Nederland. En nou dat is het communisme. Ja, en zij hebben dus al bij arme um, ja, toestanden meegemaakt. En uh, nou ja, dan, dan vertalen ze dat toch uiteindelijk wel in de opvoeding. Dat ze uh, ja, je daarvan bewust maken, zou ik maar zeggen. En dat ze je uh, uh, ja, niet onnoemelijk veel in de watten uh, leggen. Al heb ik een hele goede jeugd gehad, hoor. Ja, wat bedoelt je dan precies? Um, Niets in de wat te leggen? Nou, dat, dat, dat, dat je gewoon zelf moet sparen voor zaken. Zelf bijbaantjes uh, neemt om, om, om, om je spullen te kopen. Uh, Alhoewel al uh, mijn ouders dat misschien best hadden uh, kunnen kopen voor me. Ja, maar ze wilden jullie wel leren dat het niet allemaal vanzelfsprekend is... dat je alles maar krijgt. Uh, ja, dat ik ik denk dat wij die uh, dat we dat wel van huis uit mee hebben gekregen. En ja, ik, ik, ik denk dat je dat ook wel een beetje vertaald ziet in wat wij allemaal doen. Mijn oudste uh, uh, twee zussen die zit in de zorg. Dus ja, dat geeft dan toch een beetje zeg maar, aan... Van dat we allemaal wel een beetje uh, een, ja, de meer maatschappelijke richting uit uitzagen. Ja. Nou, laten we nog heel veel luisteren naar een van uw zussen, uh, ja. Judith Merkies. Want zij is dus die Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Een andere partij, ja. wel natuurlijk aan uh, nou ja, de linkerkant, hè, kunnen we wel constateren. En wij vroegen haar, want we hebben haar vanmiddag even gebeld... hoe het nou kan dat zij van de Partij van de Arbeid is en u van de SP. Eigenlijk is dat zo dat uh, we allebei uh, vinden wij... Aan de, aan de goede kant zitten, aan de kant waar het gaat over het kansen bieden... over samen delen, over aandacht voor, voor zorg... aandacht voor, uh, uh, voor dat wat we niet alleen, maar wat we samen moeten regelen. En dat is echt iets wat, uh, wat onze achtergrond uh, heel erg heeft geboden... en wat ons bindt. Ja, dat herkent u, dit verhaal? Ja, dat herken ik heel erg, ja. Het kansen bieden. Nou ja, zoals bijvoorbeeld mijn, mijn moeder natuurlijk eigenlijk in de tijd ook een kans is geboden. Uh, toen ze hier kwam, uh, in die tijd nog met open armen um, is ontvangen. En dat is tegenwoordig nog wel eens anders met de immigranten die hier komen. Um, ja, kansen bieden is denk ik heel belangrijk. En je ziet nu een maatschappij waar men die individualiseert. Waar uh, men steeds meer vindt dat de overheid het niet moet doen. Uh, dat de overheid niet meer dat vangnet kan zijn. En uh, mensen op zichzelf zijn aangewezen. En um, ja, voor sommige mensen gaat dat misschien goed. Maar je hebt ook een groep die dan, uh, die dan zwaar in de problemen komt. Ja, En voor die mensen moet er iemand zijn. Bijvoorbeeld een politieke partij. Ja, daar moet. Uh, uh, want vaak is het zo dat je problemen die komen vaak. Dus als je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebt, dan heb je uh, ook andere problemen als het bijvoorbeeld gaat om het zoeken naar een baan. En dan, dan, ja, dan, omdat je dan meerdere problemen tegelijkertijd krijgt, dan, uh, dan is het niet zo makkelijk om zomaar bijvoorbeeld ook um, in je eigen netwerk alles op te lossen. Zoals de laatste tijd wel vaak wordt gesuggereerd. Niet iedereen heeft een eigen netwerk uh, met mensen die alles voor hen kunnen oplossen. Ja, en, en, en dat is ook uh, hetgeen waarom u zegt... ik kies voor die partij aan de linkerkant, de SP in dit geval. Ja, en in mijn geval uh, ja, vond ik dan uh, de PvdA dan uh, ja, niet, link, niet links genoeg. Ik heb al um, ja, heel lang SP gestemd. En, um, Wanneer is dat begonnen dan? Ik bedoel, waarom juist die SP? Um, ja, dat is um, in de negentig jaren. Misschien dat ik niet meteen de eerste keer SP stemde... maar wel al vrij snel in de jaren negentig. Uh, nou, dat is eigenlijk um, toen vanwege Jan Marijnissen, waarvan ik vond dat hij ook echt een visie liet zien. En die visie die gaat ook over de globaliserende wereld... en wat voor effect dat heeft op, uh, op een land. Dus dat dat ook uh, kan zorgen voor uitholling van, uh, van overheden. Dus dat overheden zich uh, ja, bijvoorbeeld steeds minder uh, belasting uh, innen... Bijvoorbeeld, en daardoor steeds minder voorzieningen leveren... Um, concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen landen. Zaken waarbij eigenlijk niet goed is over eens nagedacht... Uh, toen men uh, verdragen uh, en afspraken met andere landen maakte. Ja, en toen dacht u, dat spreekt mij aan, dus dan wil ik ook gaan voor die partij. Ja, dat, ik vind dat een heel belangrijk iets... dat, uh, men, uh, dat men ook een uh, ja, wat langere termijn visie heeft en tendensen ziet. En ik vond uh, dat is in ieder geval hetgene wat ik uh, toen in hem heel erg waardeerde... dat, uh, dat hij die tendensen zag... En uh, dan ga je meer verdiepen in uh, de partij. En dan zie je dat het ook een partij is die heel erg van onderop is georganiseerd. Die heel erg um, ja, vanuit het lokale uitgaat en, uh, en de mensen opzoekt. En dat was ook iets wat me heel erg aanspreekt. Ja, en, en het feit dat u, um, want uw vader was hoogleraar... Hè? hoogleraar ja. uh, econometrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, u heeft een tijd met hem in Bangkok gewoond, toen u dertien was. Ja, dat klopt. Ja, is, is dat nog iets wat een rol heeft gespeeld in uiteindelijk de keuze voor, voor de politiek? Nee, nou, ik, ik denk uiteindelijk speelt natuurlijk alles wel een rol. Hè? Um, het heeft me wel gevormd, dat moet ik wel zeggen. Uh, Bangkok was natuurlijk wel um, de eerste plaats um, nou ja, waar je ook echt armoede ziet. Ik bedoel, je, um, ja, je leeft daar natuurlijk zelf wel in, in, in de rijkdom, zal ik maar zeggen. Want uh, je hebt natuurlijk altijd het, ja, het wereldje van de buitenlanders die daar dan is... Uh, maar je zag heel veel armoede om je heen. Ja, maar, maar neem, neem maar eens mee dan. Wat, wat zag u dan? Wat, wat, welk beeld komt dan onmiddellijk weer boven? Uh, sloppenwijken, veel bedelende mensen... die er vaak uh, zeer slecht aan hoe waren. Dat uh, is ook een soort zaken. En wat doet het dan met een kind van 13 die met zijn vader meegaat? Uh, nou, dat, dat, dat, dat maakt natuurlijk wel indruk. Dus, dat is, uh, dus in die zin, uh, dat maak je mee. Uh, je, je doet veel meer indruk op. Uh, ik zat daar op een international high school... Uh, waar ik... Uh, uh, ik heb daar ook Engels geleerd. Want ik kon daar natuurlijk alleen maar Engels, uh, Engels spreken. En, en je maakt een soort Amerikaans high school cultuurtje mee. Wat uh, ja, toch weer anders is dan hier. Ja, goed. Ik ga even het luisteraar vertellen met wie ik praat. U luistert naar twee dingen op Radio 1. Vandaag weer een aflevering vanuit Den Haag in de serie met nieuwe Kamerleden. Vandaag Arnold Merkies uh, is de gast. Woordvoerder Financiën van de Socialistische Partij. En uh, ja, in dat opzicht valt u natuurlijk met uw neus in de boter. Want uh, ja, woordvoerder Financiën, dat is in deze tijden... Toch geen verkeerde portefeuille, denk ik. Dan ben je niet snel een backbencher. Want uh, het gaat alleen maar over economie en financiën de afgelopen jaren. Ja, ja ik heb dat een heel interessant onderwerp gevonden. Um, ik, wat dat betreft viel ik eigenlijk ook al meteen toen ik hier uh, als medewerker... kwam in 2006, zomer 2006, uh, met mijn neus in de boter. Want ik heb die hele aanloop naar de kredietcrisis meegemaakt. En de kredietcrisis zelf uiteraard. En dan kun je dus ook al in een heel vroegtijdig stadium gaan nadenken... van welke maatregelen zouden nu eigenlijk nodig zijn... om de financiële sector aan te pakken. En dan uh, ervaar je ook hoe langzaam het allemaal gaat. Hoe, hoe stroperig die uh, politiek is. En ja, hoe zeer de fixatie is op, uh, op financiële instellingen. Die, uh, ja, die financiële instellingen die voorzien politici vaak ook van adviezen. Maar dat is natuurlijk altijd uh, dubbel. Er zit natuurlijk ook altijd een lobby in. En ik denk dat uh, men daar vaak iets te veel de oren bij heeft laten liggen. Ja, want? Hoe bedoelt u dat? Uh, nou, zaken die uh, voortdurend worden uitgesteld, uh, zoals de kapitaalbuffers. Um, maar ook dingen als um, de aanpak van bonussen wat, uh, en, en, en, en salarissen... die dan moeten worden geregeld in gedragscodes. Heel veel wordt met een soort vlucht naar voren um, in gedragscodes gezet... omdat men daarmee uh, ja, wetten kan uh, voorkomen. Maar uiteindelijk ja, wil je toch ook dingen regelen... ook om toekomstige crisis uh, te voorkomen. Ja, en, en, en nou loopt hier uh, hoeveel uh, maanden al rond inmiddels? Een maand of uh, twee denk ik hè? Tweeënhalf, mm, althans nou, als Kamerlid? Vier denk ik al. al, het, uh, het al? 20 september was, ja. uh, was de inauguratie. En wanneer was uw eerste debat? Uw eerste echte debat? Uh, meteen die week daarna al volgens mij. Want uh, ja, die was heel snel. Die was meteen direct die maandag. En het was een, ook een vrij groot wetgevingsoverleg... Uh, van de financiële markten die bundelen we altijd. En dan hebben we een stuk of vijf, zes uh, wetten tegelijk. Ja, en is dat dan iets waar u erg zenuwachtig voor was? Of is uh... Uh, nee, want dat was echt een onderwerp waar ik ook uh, goed in zat. Dus uh, dat vond ik eigenlijk ook gewoon heel erg leuk om te doen. Dat ging bijvoorbeeld over hedgefonds, uh, aanpak van hedgefondsen in Europa, maar wat te noemen. Ja, dus niet echt uh, met knikkende knieën naar die Kamer dan toch, om voor het eerst te spreken. Uh, nee, ik, uh, ik bedoel, er zijn best wel momenten geweest dat ik gespannen en zenuwachtig was, maar in ieder geval dat was uh, toen niet. Nee, welke momenten wel dan? Uh, welke momenten wel? Dat is uh, ja wanneer je iets voor de media soms moet doen en uh, soms moet dat heel kort. U heeft dan... niks met die media, hè, geloof nee, ik? Nee, ja wel hoor. Maar <laughs> soms moet het. Nee, nee, absoluut. nee dat is mij heel erg meegevallen moet ik zeggen. Maar vooraf ben je dan wel uh, gespannen als je ja, maar in twee zinnen iets kan zeggen. En net die twee zinnen fout zouden zijn, weet je wel. Ja. Dat, uh, dat soort zaken... Maar daar uh, zijn toch mediatrainers voor tegenwoordig, of niet? Ja, nou weet je wat het is? Uh, het is heel snel gegaan. Mijn, uh, een, een, een, nou, een jaar geleden uh, had ik nog helemaal niet in gedachten om Kamerlid te worden of wat dan ook. Op een gegeven moment is uh, natuurlijk het kabinet gevallen. En toen moesten er nieuwe verkiezingen komen... En toen kwam ook nog dat uh, Ewa het Eergang ermee stopte. En dan kom je eigenlijk voor die keuze staan. Op een gegeven moment vraag, je, vraag men je. En dan, uh, dan gaat alles in een sneltrein Dus ik heb niet zeg maar, al jarenlang uh, mij als het ware daarop kunnen voorbereiden. Nee. En, en wat was dan de doorslag dat u dacht ik doe het toch. Ik ga toch vanaf uh, die achtergrond eens een keer uh, op de voorgrond werken. Um, de doorslag, nou ja het vertrouwen dat werd in me werd gesteld vanuit de partij. Dat vond ik een hele belangrijke. En um, nou ja, god, je hebt natuurlijk wel al die achtergrond, die financiële achtergrond. En uh, ja, dat kan je gebruiken. En, en het, het is leuk. Het is gewoon een, uh, uh, ik vind het leuk om het erover te hebben. Ik vind het leuk om erover na te denken. Laten we heel even luisteren naar een van uw collega's, Renske Leijten. Die natuurlijk al uh, wat langer uh, in de schijnwerpers uh, staat bij de Socialistische Partij. En wij vroegen eigenlijk of ze nog een goed advies voor u heeft. Belangrijk, het belangrijkste is gewoon dat je heel dicht bij jezelf blijft. Uh, op het moment dat je een kunstje gaat doen, of je doet iemand na, of je doet alsof je verontwaardigd bent en je bent het niet, of je maakt een grapje wat niet bij je past, uh, dan valt het weg. Dus je moet gewoon jezelf blijven. En dat is lastig genoeg, omdat je natuurlijk uh, onder permanente ja, druk en camera staat. Maar op een gegeven ogenblik dan vind je dat ook. En uh, dat uh, is uh, gewoon uh, uh, trial and error. Wat ik bijvoorbeeld wel doe is uh, debatten terugkijken. Uh, en dan zie je ook bijvoorbeeld in je houding uh, heel veel. Je kan bijvoorbeeld een interruptie uh, doen en daarna je armen over elkaar uh, doen. Um, dan ben je toch minder sterren, kom je over, dan wanneer je ook beluistert. Nou, dat soort kleine dingen, dat kun je eigenlijk niet echt leren. Dat moet je vooral ook zien bij jezelf. Renske Leijten was dat. En ik heb zoiets, als ik dit hoor... die heeft er ook wel eens een cursusje, cursusje over gehad, of niet? Open armen, dichte armen, dat, dat leert toch op bepaalde eh, bijeenkomsten, toch? Ja, je hebt wel bijeenkomsten. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld een groep van dertig. Uh, dat is uh, zeg maar waar een kader wordt op, uh, opgeleid. Maar dat is eigenlijk een heel palet van zaken die je uh, leert. Dus dat gaat ook bijvoorbeeld over de ideologie van de partij zelf. Uh, dus in, in, uh, daarin komt dat wel voorbij... Ja, maar, maar dit soort tips van inderdaad, een interruptie doen uh, en dan je armen uh, niet over elkaar doen. Is, is dat iets waar u mee bezig bent nu al, dat soort zaken? Daar denk je niet zo snel aan, denk ik. Nou, uh, wat ik in ieder geval wel heb gedaan is mezelf terugkijken. Ja, en, dat zegt zij uh, ook. Hè? Dat zou je moeten doen. Ja, en dat is, uh, ja, dat is eigenlijk altijd confronterend al, om jezelf te zien. Want wat zag u? Uh, nou, wat zag ik? Bijvoorbeeld dat ik uh, nou, bijvoorbeeld een stopwoordje of zo, die je helemaal niet door hebt, van dat je een bepaald stopwoordje gebruikt. Of uh, wat voor dingen nog meer? Ik zou het eigenlijk zo gauw niet, <laughs> niet uh, weten. Maar ja, het is wel goed om het in ieder geval terug te zien. Je leert er altijd dingen van. Ja, en dicht bij jezelf blijven, zegt Renske. Ja, ik denk dat. Ja, je hebt natuurlijk iedereen die heeft zijn eigen stijl uh, Ik heb nog wel eens dat ik bijvoorbeeld. Uh, ja, ik moet soms gewoon even nadenken over als iemand wat zegt. En dan kun je zeggen van, nou, je moet het meteen zeggen, want dan komt het uh, sneller of, of, of, of, of beslist erover. Maar dat is niet mijn stijl. Ik, zo praat ik altijd. Het is dan, ja, dan is het waarschijnlijk toch authentieker of beter om het gewoon je eigen ding te doen. Maar in het debat gaat het heel snel. Ja, nou ja, maar goed, ja, ja, dat zijn ook onderwerpen waar je in zit. En kijk, wat dat betreft is het ook gewoon een kwestie van uh, goede voorbereidingen. Ja, en dan moet het wel lukken. Ja, kijk, je moet gewoon natuurlijk weten wat je gaat zeggen. Je moet weten dat je binnen een bepaalde tijd uh, zit. Dat is inderdaad iets waar je als Kamerlid nog meer op de feiten wordt gedrukt. Want als, als een medewerker kun je nog wel eens iets aanleveren. Uh, je levert uh, zaken aan en dat is dan veel te veel. En als Kamerlid moet je zorgen van je moet wel binnen die tijd blijven. Want als je nog uh, je uitspreid aan het einde wil en, en dat kan niet meer, dat is natuurlijk zonde. Een beetje heimwee voel ik nu wel naar de oude functie als medewerker. Nee, nee. Je, je, dit, is, dit is gewoon een ontwikkeling. En ik, dit is gewoon een volgende stap in mijn ontwikkeling. Ja, laten we het nog heel even over de actualiteit tijd hebben. Want uh, ik zei het al, uh, ik weet niet of het al achter de rug is. Geloof ik, het laatste punt is op de agenda vanavond. De nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Uh, de enige kandidaat is Jeroen Dijsselbloem, onze minister van Financiën. Uh, ja, dat is toch wel een belangrijk orgaan. Hè? Dat overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurozone. Nou ja, hij wordt het natuurlijk. Wat vindt u daarvan? Bent u er blij mee? Nou goed, ik, ik, uiteraard ben ik natuurlijk blij voor hem uh, persoonlijk. Maar um, als um, SP uh, zijn we daar geen voorstander van. En ik heb dat ook aangegeven. Waarom? Omdat het heel moeilijk is om voor het belang van je land op te komen. Je hebt ook gewoon een bepaalde inzet als land. En dan is het misschien nog niet eens zozeer uh, het belang van Nederland zelf... maar ook de inzet wat, waar wil jij heen uh, met Europa... Uh, dat is heel moeilijk om dat dan nog scherp neer te zetten... om daar af en toe je poot stijf te houden. Ja. En, dat, en dat is af en toe wel nodig, want uh, soms wil men heel snel gaan. Uh, als het bijvoorbeeld gaat om een begroting voor de eurozone... of uh, lidstatencontracten waar uh, hervormingen vanuit uh, Brussel... worden afgedwongen bij bedrijven. Uh, ja, dat, uh, ook, je ziet ook dat uh, burgers daar eigenlijk niet worden meegenomen in het proces. Er wordt ook nooit iets voorgelegd aan burgers... Dus dat is echt iets, um, ja, je zou daar wel een kritische houding uh, hopen te zien. En dat wordt nu waarschijnlijk moeilijker. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is misschien wel heel erg handig... als een Nederlander zo'n voorname functie heeft in, uh, uh, in Europa. Die zitten dichtbij, bovenop het vuur. Wie weet wat dat voor ons oplevert. Ja, maar dan zou ik toch graag willen dat dat een heel transparant proces is. Dus niet uh, dat hij bovenop het vuur zit omdat hij um, ergens met mensen spreekt. En wij eigenlijk niet precies weten um, wat daar gaande is. Dat is zeg maar het wandelgangerverhaal. Um, ik zou graag juist dat transparante willen. Dat wij zeggen van uh, dit zouden wij graag meegeven. Alle partijen in het parlement die geven zaken mee. En soms um, ja, hoop je ook als Kamer dat die een... Um, ja, een fel standpunt inneemt. Dat hij uh, mm -hmm. bijvoorbeeld zegt: van uh, nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om de afdracht voor Europa, um, waar wij zeggen van, ja, Nederland betaalt een hele hoge afdracht. Uh, kun je dat standpunt uh, nog wel zo uh, expliciet innemen als je voorzitter bent? Maar dat weten we nog niet, want dat is nog niet zover. Nee, dus wat dat, wat dat betreft, uh, daarom heb ik bijvoorbeeld ook niet uh, de motie gesteund van PVV... waar ze zeiden van als hij uh, dit niet doet, dan, uh, dan moet hij opstappen. Eigenlijk een motie van wantrouwen. Dus in die zin uh, ja, geven we hem ook wel voordeel van de twijfel van... Uh, nou ja, goed, um, uh, wij zijn er geen voorstander van. Maar uh, nou, ik, nu hoop ik natuurlijk dat hij het beste van maakt en ook laat zien dat hij ook een Nederlandse inzet laat zien. Ja, hij heeft al uh, een brief gestuurd vandaag. Daar staat het een en ander in. Hij zegt, vertrouwen moet worden hersteld. De massawerkloosheid moet worden aangepakt. Uh, we moeten ons inzetten voor blijvende groei van de eurozone. Uh, zijn dat dingen waar u erg warm van wordt als u dat roept? Als, in zijn nieuwe functie? Ja, maar goed, hij zegt in feite eigenlijk van alles. Hij zegt van, uh, de groei moet worden aangewakkerd... maar we moeten ons ook heel streng gaan houden aan die norm. En uh, daar zit natuurlijk een spanningsveld. En uh, daar, dat heeft, het Apart is natuurlijk dat de PVA dat ook altijd heeft gezegd... voor de verkiezingen. Dat wil je die groei aanwakkeren, dan kan dat waarschijnlijk niet... door je zo te fixeren op die begrotingsnormen. Maar ja, hij, hij zegt ook, focus niet langer op crisismanagement... maar op duidelijkheid voor de middellange termijn. Er is nu misschien weer een beetje vertrouwen in die economie. En laten we dat vasthouden. Ja, ja goed, dat zijn allemaal van die dingen die... Uh, hij zegt natuurlijk allemaal dingen waar iedereen het mee eens is. En dat is op zich op dit moment ook wel logisch. Misschien wel slim, hè? Nou ja, op dit moment is het ook wel te verwachten... dat iemand niet meteen heel hard erin gaat. Maar... Ja, tijdens zijn termijn hoop ik wel dat hij ook een heel duidelijk Nederlands gaat horen. Ja, en wat zou dat moeten zijn dan, dat geluid? Um, nou, dat, je kunt wel um, voortdurend uh, bevoegdheden overdragen. Maar je moet op een gegeven moment ook kijken of dat uh, door de bevolking wordt gedragen. Want je hebt ook nog een, een identiteit van, uh, van uh, landen zelf. En uh, nou ja, ook als het gaat om bijvoorbeeld het van bovenaf opleggen van hervormingen... wat, uh, wat nu eigenlijk zo'n beetje een tendens is in Europa... Uh, dat gaat heel ver. Dat gaat bijvoorbeeld om arbeidersrechten, om maar wat te noemen. Dat gaat om dus of, of mensen hun uh, baan kunnen behouden of de bescherming kunnen houden. Uh, dat gaat om minimumlonen. Uh, ja, dat zijn toch zaken waar je hoopt dat, uh, dat dat niet onder druk van Europa allemaal erodeert. Nou, het laatste woord is er natuurlijk nog niet over gezegd... om maar met dit uh, enorme uh, uh, cliché te eindigen, maar zo is het... Vaak ja. ook weer wel. Ja. Mag ik u danken voor uh, de ontvangst in Den Haag? Arnold Merkies, woordvoerder financiën van de Socialistische Partij. Een van die nieuwe Kamerleden met wie wij spreken in deze serie van twee dingen. Zometeen om half negen het nieuws natuurlijk. En daarna BNN Today. En Willemijn Veenhoven zit klaar met een keur aan gasten. Willemijn? Zeker, Luc zijn. zijn. hier Erwin Wennemars, want het is maandag. En Danny Nelissen, die natuurlijk dit weekend zijn dopingverleden opbiechten En daarbij ook namen noemde. En Erwin heeft nog wel even een appeltje met een verschillen dat straks. Eh, onder andere, wat nog meer, Jurk zijn hier, oftewel Dennis van der Ven en Jeroen Koningsbrugge. En we analyseren de speech van Obama. Dat allemaal, eerst het nieuws. Hier is Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. De welvaart van Amerika moet rusten op de schouders van een groeiende middenklasse, dat zei president Obama in zijn inaugurele reden, direct nadat hij voor de tweede keer was beëdigd. Hij riep Amerikaanse politici op hun tegenstellingen te overbruggen om de economische problemen te lijf te gaan. In Brussel zijn de ministers van Financiën van de Eurolanden bijeengekomen om Jeroen Dijsselbloem te benoemen tot voorzitter van de Eurogroep. Dat is het financiële omgaan van de Eurolanden. Vlak voor de vergadering sprak de Duitse minister Schäuble nog eens zijn vertrouwen uit in Dijsselbloem. Ik denk dat hij een goede voorzitter wordt, al dus de Duitse minister. In Oostenrijk zijn bij een botsing tussen twee treinen 41 mensen gewond geraakt. De botsing was vlakbij Wenen. Vijf van de gewonden zouden er slecht aan toe zijn... en onder hen is ook de machinist. Het ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt door een kapotte wissel... maar een menselijke fout wordt niet uitgesloten. En in de Nieuwkoopse plas is waarschijnlijk de 58-jarige schaatser... uit Bodegraven gevonden die sinds gisteren wordt vermist. De man was gaan schaatsen over de plassen naar Woerdense Verlaat. Volgens de brandweer is het lichaam onder het ijs gevonden. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 21 januari, twee over half negen. Goedenavond. Zometeen zijn Fred en Ria te gast. En het duo Dosma en Van Wanten. En houden Leon en zijn vaste klant Joop. Allemaal typetjes van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Na negenen zijn ze hier. En we bespreken even het laatste entertainment nieuws. Hè ja, zeker weten. Harry Sylvie van der Vaart oh, heeft nieuws, gesproken. He. Dat zometeen. Als je op radio1.nl op de webcam klikt... dan zie je Huip Huipje met speechwriter. Net naar de inauguratie speech van Obama gekeken. Kippenvel. Ja, absoluut, ja. ja. ja? Want ja. ik hoorde je vanmiddag bij de EO en toen, eh, toen wist je het allemaal nog niet zo, hè? Nou, nee, ik, heb, ik had hier wel veel vertrouwen in. De grote vraag was, waar gaat Obama mee komen? Dat het uh, ja, een, een speech wordt die historisch uh, zou worden, die is hij sowieso. Omdat het zijn tweede inaugurele reden is. En ja. hij zal een van de grootste sprekers de geschiedenis ingaan. Maar wat, waar wat kom, kwam doet hij het mee? Hem nou? Ja. Het was het wijwoord. Ja. Zometeen meer. Luc. Nieuws over een losgeslagen vogel in Friesland. Het <tie> einde van het ijs, brekend nieuws over Badder. dus en de trein randvieren. Kotsbeu, waar ze binnen drie maanden moet die trein 100% goed rijden. Ja, of dat gaat gebeuren, dat weten we na drie maanden. Maar straks <tie> <tie> <tie> na negen uur al het nieuws in de Today's Topics. <tie> En het Sportnieuws met Twan van Peperstraat. Goedenavond. Goedenavond. We beginnen met de man over uh, ja, de kapotte ruit. Uh, zeg maar, Erik Pieter schrijft spijt betuigd. PSV-verdediger liep afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Peksvolle... tegen een rode kaart op en reageerde zich daarna af... op een raam in de catacomben van het PSV-stadion. Dat leverde hem niet alleen een zware verwonding op aan zijn arm... ook zijn imago liep schade op... En internationaal was net teruggekeerd gekeerd, sorry van een langdurige blessure. Het levert een blackout op, maar daar wil Pieter zich niet achter verschuilen. Ik wil gewoon mijn excuses maken, nogmaals, naar PSV, naar PSV-supporters. Ja, eigenlijk iedereen binnen en buiten het voetbal weten dat ik een voorbeeldfunctie heb. Weten dat ik me moet gedragen. Weten dat ik altijd kamers op mezelf heb en dat alles wordt opgenomen.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 Ja, en het afgelopen voetbalweekend was de eerste competitieronde... onder de nieuwe richtlijnen van de KVB. Die werden vorige maand opgesteld na overleg met de clubs en de scheidsrechters. Met als doel spelers zich beter bewust te laten zijn van hun voorbeeldfunctie. Ondanks het incident met Erik Pieters is de voetbalbond tevreden. Volgens competitiemanager Gijs de Jong is er duidelijk sprake van verbetering. Nou, toch dat spelers, trainers uh, uh, minder snel protesteren tegen de leiding... Ook spelers die, die al bijna bezig zijn met protesteren... En toch denken, hey, dit moet ik niet doen, want, want daarmee loopt het risico van een kaart. Dus dat is wel een verbetering, betere omgangsvormen, meer begrip voor elkaar. En dan nog wat tennis. Bij de Open Australische Kampioenschappen in Melbourne... hebben Robin Haas en Igor Seisling de kwartfinale bereikt van het dubbelspel. De Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Zuid-Afrikaans-Israelische... tweetal Kevin Anderson en Jonathan Erlich. In de volgende ronde zijn David Marrero en Fernando Verdasco de tegenstanders. De Spanjaarden zijn in Melbourne als elfde geplaatst. En op het vliegveld van Istanbul hebben honderden voetbalfans Wesley Sneijder verwelkomd. Aankomst werd live op tv uitgezonden. International Van Oranje arriveerde in de Turkse hoofdstad om zijn overgang naar Galatasaray af te ronden. Later vanavond om tien uur in Langs de Lijn Meer over de, in hun ogen, grootste transfer ooit in het Turkse voetbal. Ik weet nog dat ik dat hier vertelde aan Henry en die wist het nog niet. Dat... Jij weet ook altijd alles. Het <laughs> was een historisch moment. Was Contacten dat. met Jolande. <laughs> Ik hoor het al. Ik hoor het al. Ja, we gaan het uh, volgen. Gaat hij uh, een beetje succes hebben daar? Zeker joh. Die Zeker. Turkse competitie. En onze snijder. Eindje. Een grootheid. <laughs> Toch nog even straven. Dankjewel. Will and the people. The holiday. Followed by rave. Fly.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 De nieuwe van Will and the People Holiday. Radio 1, BNN Today. Zometeen hebben we het over de speech van Obama. Huip, vrees niet, daar hebben we het over. Maar eerst even brekend nieuws. Twee dingen die je waarschijnlijk nog niet op Radio 1 hebt gehoord. Maar stiekem toch wel wil weten. Sylvie van der Vaart heeft georakeld vandaag. En kickboxer Harry die is weer een vrij man. Onze entertainmentdeskundige Rianne Meijer weet er meer van Rianne. Goedenavond. Goedenavond. Badder Hari mag zijn uh, proces thuis afwachten, hè? De, de rechtbank heeft zijn derde verzoek om de voorlopige hechtenis op te hebben goedgekeurd, was dat heel ja. verrassend? Uh, nee, niet heel erg, ze hebben hem aardig lang laten zitten en als hij niet zo dom had gedaan de vorige keer met broodjes eten en getuigen praten, dan had hij uh, al lang weer op de bank gezeten natuurlijk. Ja. En RTL Boulevard verslaggever die was uh, bij de rechtbank en die beschrijft uh, hoe blij Stel was toen ze hoorde dat Badder weer naar huis mocht. Dat ze inderdaad echt uh, kruisjes aan het slaan was voor het moment dat ze dat nog wisten. Ze was echt, ging kapot van de zenuwen, zag ik aan haar. En toen kwam het verlossende woord van mevrouw Fiek. En uh, nou, echt, ze heeft een, een gat in de lucht gesprongen. En familie en vrienden van Badden eromheen. Het was uh, best wel een zichtbaar emotioneel moment voor Estelle. Ja. Een zichtbaar emotioneel. Ja. Nou yeah. ja, nou, je ja, nou, ja, Ze ja, dat was natuurlijk... haar armbandje kwijt, hè? Dus het kan ook zijn dat ze daar nog steeds enorm geëmotioneerd over was. Ze was haar armbandje kwijt. En dat ja, had ze... dat was het. Het andere verhaal was. Van vanmiddag was dat Estelle de half middag door de rechtszaal liep te zoeken naar een armbandje wat ze was verloren. Van Badder gekregen natuurlijk. Ja, dat zal. <laughs> Ach jee. Maar goed, um, hij is op vrije voeten. Betekent dat nou dat hij uh, morgen weer gewoon mag gaan lunchen? Is dat, is dat hoor ik aan uh, verbod opgeheven? Hij, kom, hij komt morgen pas vrij. Mm -hmm. Sowieso. Hij moet nog een nachtje in de cel blijven. En de uh, beperkingen zijn behouden, maar zijn wel ietsje aangepast. Hij heeft nu een lijstje gekregen, zodat hij wel weet met wie hij wel en niet. Mag praten mm -hmm. en hij uh, mag wel de horeca in, maar niet tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. Oké, okay, dus dat dus is wat, dat, uh... wat eerst mocht hij helemaal geen horeca bezoeken, het is ja. nu wat, wat verruimd eigenlijk. Ja, nu mag hij wel een broodje eten, maar hij mag niet uh, s'avonds <laughs> s de straat op. Oké, okay. goed, dat allemaal in afwachting natuurlijk van het proces, want dat komt er nog aan ja. hè? Ja, dat ja. kan nog wel even duren, denk ik. Dan door naar Sylvie van der Vaart. Die gaf een interview over haar nieuwe televisieprogramma. Even luisteren naar Miss van der Vaart. In het moment verzoek ik ook... niet te beschäftigen met wat alles beschreven wordt. Het kan ook maar verletzen. Het ja, allerwichtigste aller is Damian. Damian is mijn topprioriteit. Natuurlijk immer, maar in im het moment nog meer. Want zoveel so veel om die familie uh, zo te shitsen, dat is uh, eigenlijk heel haak top prioriteit. Ik blijf het zeggen. Als ze Duits praat, dan hoor je de accent niet, hè? Nee. Is het? Nee. <laughs> nee, dat is dat uh, nou, sowieso heel goed hoor. Ik, maar, zal, ik zal het even vertalen. Terug. Ze is terug. Ja. is ja. Ik vertaal het even: ze zegt op dit moment ben ik niet bezig met wat er allemaal geschreven wordt. Het allerbelangrijkste is Damian. Op dit moment, omdat er zoveel gebeurt, familie en Damian zijn topprioriteit. En Damian is ja. natuurlijk de zoontje. Wat, wat viel je verder op aan het interview, Rianne? Nou, dat, het voornamelijk, dat ze eigenlijk helemaal niks vertelde. En dat het voornamelijk bedoeld was om promotie te maken... voor uh, Shooting Stars, een nieuw programma van RTL Duitsland... waar zij een belangrijke rol in gaat vervullen. Mm -hmm. uh, want na, uh, na Damian is het mijn topprioriteit... Uh, ging ze moeiteloos over met hoeveel zin ze had... in het uh, maken van een nieuw programma. ja. En hoe dat haar afleidt. Nou ja, plus natuurlijk het feit dat ze heel erg zitten klagen over de pers. Terwijl we het hier over een vrouw die door huwelijk live door SBS heeft laten uitzenden. Ja, ja. ja ze heeft ze ook een beetje nodig. Je zei net: ze is weer terug. Hoe, hoe bedoel ja. je? Nou ja, dit is de, dit is de Sylvie die laat zien van zichzelf wat ze wil zien. Mijn topprioriteit is, is mijn familie en mijn kind. En uh, uh, ja. ja, nu is het nu, dit is weer, uh, zij, zij heeft haar imago nu weer uh, ja. in handen. Je zou, die is, ze heeft de regie weer in handen. Hè? Ja. Zoals helemaal. we dat ook zagen toen ze uit elkaar gingen. Ja. Uh, dus geen woord over de scheiding, al of niet. Nee, niks nee. over de klap, niks nee. over Nicky Plessen. Uh, eigenlijk ja, alleen maar dingen die je zelf wel had kunnen bedenken. Ja. Ik ben verdrietig, het leven gaat door. Uh, ik, ik ben een uh, sterke vrouw en ik kom er wel. Kijk, we hadden niet anders verwacht. <lacht> <lacht> Rianne Meijer van Glamorama, onze entertainmentdeskundige. Dank je wel. Zo meteen zijn hier in het volgende uur Erben Benemars die praat met Danny Nelissen... die gister zijn drugs, nou ja, doping gebruik, toegaf in zijn tijd bij de Rabo. Maar eerst de speech van Obama. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear... I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear... That I will faithfully execute... That I will faithfully execute... The office of president of the United States... The office of president of the United States... So help you God... So help me God... Congratulations, Mr. President... President of the United States. Yeah. Ja. speechschrijver, schrijver. wat gebeurde daar? Ja, vorige keer liep hij ook al niet helemaal nee, lekker. Nee, toen en... moest hij opnieuw de volgende dag. Ja, en ze zullen het waarschijnlijk honderden keren geoefend hebben. Dus, uh, ja. Maar hij, hij verslikte zich, er was een boertje of wat gebeurde er? We, we, we kunnen er alleen maar van we al. het, het, het waren doet. de zenuwen. Nou ja, dat zou me niet heel erg verbazen toch? Nee. De zenuwen. Um, dit moest hem worden. Hè? Jij schreef vanochtend een stuk in NRC Next. Ik hoorde je vanmiddag uh, bij de collega's van de EO. Dit moest hem worden: een historische speech en. Ja, het is een historische speech geworden. Ik bedoel, daar valt echt niks aan af te dingen. Daar zijn ook de Amerikaanse media het nu al enigszins over eens. Maar dat is natuurlijk, of het een historische speech is of niet... dat gaat nog eigenlijk een beetje bepaald worden door de opiniemakers. En dat is het gekke van speeches. Ik heb zelf ook speeches geschreven in uh -huh. de politiek. Soms kon een speech briljant zijn en op het publiek op een bepaalde manier overkomen. Maar het gaat er eigenlijk heel erg om hoe de opiniemakers en de media hem daarna neerzetten. Maar ja, goed, jij bent zelf ook een, een mediaman. Wat, wat schat jij in? Nou, ik denk dat uh, deze speech... Ik heb er, als ik heel eerlijk tegen... Ik ga eerlijk tegen je Ik heb er dubbele gevoelens <laughs> over. Kijk, ik ben een enorme Obama-fan. En aan de ene kant was het echt een briljante speech. Hè? De we the people speech. Waarin hij echt uh, zichzelf als de kampioen van het volk neerzet. Laten we dat er eerst even ja, uitleggen. Goed. Daar hebben we een fragmentje van. We, the people, still believe that our obligations as Americans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 We the people. Dat, ja. dat, dit, is, dit is fantastisch, zeg jij. Ja, dat komt echt zeven keer terug. En ik had een artikel vanochtend in de NRC Next dat ik me afvroeg: wat gaat nou zo'n one-liner worden? En dat is wat mij betreft, dus ja, zijn soundbite eigenlijk is we the people geworden. En de, ik denk dat deze speech als de we the people speech de geschiedenis is. Ja, dat afgehouden. kwam best wel een aantal keer terug. Ja. Maar dan, dan proef ik het even. We the people, denk ik, het is geen yes we can. Nee. Het is, het is een beetje nee. simpel. En eigenlijk. dat is nou precies wat ik daarom heb ik dus dubbele gevoelens. Er zaten vlagen van briljantie in de speech. Qua vorm. Hè, want daar kijk ik als speechschrijver vooral naar. Maar wat de speech vooral historisch zal maken, is juist de inhoud. Uh, we hadden van tevoren verwacht dat hij een heel bindend verhaal uh, zou gaan houden. Dat hij echt zijn hand zou uitsteken naar de Republikeinen. Omdat er zulke grote problemen in het vooruitzicht zijn die hij samen moet oplossen. Nou, natuurlijk en... volledig gepolariseerd links en rechts. Ja, daar. en met deze speech is het niet veel beter geworden. Hij praat over termen als together. Maar ja, goed, dat is een campagneslogan van hem. Dus om dat nou, ik geloof het zes keer te laten terugkomen, is misschien niet zo handig. En verder is hij echt enorm progressief. Hij, ja, hij is een, een enorm linkse spiritualist. las ik net enorm al. Links. En ja, hij zet zichzelf dus neer als de vertegenwoordiger van het volk dat de democratische dingen wil. En het is maar zeer de vraag of, of je daarmee zijn doelen gaat halen. Maar als vertegenwoordiger van het volk, daar kwamen heel wat mooie zinnen uit, zoals deze. My fellow Americans, we are made for this moment... and we will seize it, so long as we seize it together. Ja, ja dat is dat typisch Obama. My fellow Americans, dat, dat is ja. dat, wel dat linkse gevoel, denk ja. ik. Ja, nou, hier wil ik ook nog even als, als speechdeskundige bij zeggen... dat wat ook wel mooi is... is hoe hij het uitspreekt. He, wat, wat, waar we hiermee te maken hebben, dat is een drieslag. Hij zegt van, we are made for this moment. Eén, we will seize it. Twee, and we will seize it together. Ja. En hoe hij dat brengt, ja, dat is, ja, dat bam, is ontzettend klopt. Ja. Dat, dat, ja. dat maakt het sterk. Ja. Wat mij opviel, want ik, ik pikte deze zin er ook uit... is dat hij weer klinkt als een dominee. Ja. En dat hebben we volgens mij... Hij, hij was een beetje normaal geworden, gewone man. Maar Dat is er vanaf. Nou, ja jou. Dat is echt een heel goed punt. Hij uh, heeft eigenlijk bij het begin van zijn campagne... die eind vorig jaar begonnen... heeft hij zichzelf echt een beetje als een volkse man neergezet. Gebruikte het woord folks ook echt ja. vaak. Uh, was op televisie mouwen stond hij daar in fabrieken. Ja. Mouwen. En het gekke is dus dat hier in deze speech... waar hij zich als het kampioen van het volk neerzet... ik betwijfel hoeveel van de 800.000 mensen die daar op de mol stonden... echt begrepen hebben wat hij gezegd heeft. En dat is dus het dubbele ervan. Het was een briljante speech, maar ik betwijfel... wie aangekomen. Daar hebben we ook een fragmentje van, want jij zegt uh, dat folks is natuurlijk, en my fellow Americans is, is heel begrijpelijk, maar dan krijg je ook fragmenten zoals dit. We must act We must act knowing that our work will be imperfect We must act knowing that today's victories will be only partial and that it will be up to those who stand here in four years, and forty years and four hundred years hence to advance the timeless spirit once conferred to us in a spare Philadelphia hall. You... Want het eerste begreep ik nog wel. Ja. En de helft van de quote, wat zegt hij daar allemaal? Ja, ja, ja, dit is echt, hier gaat het gewoon in de speech mis. En dat is dus waarom deze speech, als je, een, een speech is een soort van symfonie. En als je kijkt naar de I Have a Dream speech, die klopt van het begin tot het einde. En hier echt in deze speech wordt het dus op het moment te ingewikkeld. En ik vind dat extreem jammer, want hier, dit is, we hebben eigenlijk het hoogtepunt van de speech zit hier. Hè, in dit, echt dit visiestuk. En hier zegt hij dan eerst, we must act. En dan zegt hij inderdaad, iets is duidelijk. Dan nog een keer we must act en dat is duidelijk. En dan bouwt hij nog eens een keertje op. En dat is echt hoe zo'n crescendo werkt. Dat hij dan zegt in four years and 40 years and 400 years hence. En dan komt hij met... To advance the timeless spirit once conferred to us... in een spare Philadelphia hall. Het is ingewikkeld taalgebruik conferred to us. Ik, ik zou zeggen, vertaal het even. Nou ja... ja. <laughs> ja. Want ik kan hem niet nou zo ja, snel. Hij verwijst in die Philadelphia hall weer waarschijnlijk... naar een of ander Amerikaanse uh, uh, constitutie... of ander document wat in het verleden... waarschijnlijk de constitutie zelf die in het verleden getekend is. Maar als ik het niet snap, kan je nagaan... hoe nee. de toch grotendeels arme bevolking van Washington... die daar op het plein staat... Die veel van die mensen die weten helemaal niet waar je het over hebt. En dat is echt heel jammer. Hij is gewoon te ingewikkeld geworden hier. En dat eh, hier ja. op het einde van de speech... waar je juist echt wil dat je helemaal doorvliegt... is eigenlijk die volgende Alinea daarna is eigenlijk ook te ingewikkeld. En dat is jammer. Dus jij, aan de ene kant zeg je... de we the people is het briljante daaraan. Dat is de one-liner die we gaan herinneren. Maar in dit stukje, daar, daar liep het weg. Ja. Gaan we wel nog, natuurlijk nog even het hoogtepunt laten horen. Ja. Wat jou betreft. It is now our generation's task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 For if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well. Ja, dat is wel mooi, hè? ja. ik ja. krijg weer een beetje dat. Oh. Echt ja. het kippenvelgevoel. En wat, wat hier zo knap van is, hij, hij uh, heeft het hier over, over de gelijke rechten voor vrouwen en voor uh, homoseksuelen. Our gay brothers and sisters, B zei hij geloof zo ik. Ja, ja, en hij laat dat dan vooraf gaan door wat je noemt een anafoor. Dat je met een bepaalde zin bepaalde woorden, een aantal zinnen achter elkaar laat beginnen. En hier is dat for our journey is not complete. En daarin verwijst hij ook naar, naar journey. Is ook een term die hij eerder in zijn verkiezingen gebruikt. Maar for our journey is not complete. Hè. Onze uh, reis uh, is nog niet uh, klaar. En dat laat hij een paar keer terugkomen. En hier is, zie je dus echt, dit is echt het hoogtepunt van de speech. Hierin voel je gewoon weer die emoties en het gejuich in de zaal opkomen. En, en dit is briljant. En daarom is het extra jammer dat dat fragment wat we nu let, net lieten horen, wat hierna komt in de speech, dat hij je daar niet heeft door kunnen pakken. Want dan was het ook in speechperspectief een historische speech geweest. Dus in speechperspectieven geen historische speech? In welk perspectief wel? Politiek gezien. Politiek gezien wel. Ja. hebben we het niet heel uitgebreid over gehad, de inhoud. Maar allemaal te lezen op internet, uitvoerig. Maar qua speech, jij bent de speechschrijver, was hij goed. Welk cijfer ja, zou je een 9. hem geven? Een 9. 9. Ja, een negen. En gewoon omdat het mooi is, een klein stukje Beyoncé, want die zong het volkslied. Oh, new see boy dank geen Beyoncé. Well Travis, why does it always rain on me? and for the latter. Why does it always rain on me? Tom Daams, 28 jaar oud, oorlogsfotograaf. En eindelijk is hij dan in Syrië. Het heeft even geduurd. Maar op dit moment zit hij dan toch echt in Aleppo. In een loods bij een groepje Syrische strijders. Die zijn uh, tweede keer in Syrië. En voor BNN Today houdt hij een dagboek bij van zijn ervaringen. Zijn telefoon is onderweg gestolen, maar gelukkig is er Skype. Dit is Tom oftewel zogeheten galet uit Aleppo. Nou, ik zit nu in een oude loods met uh, een groepje Turkse militanten, of tenminste Syrische militanten die zichzelf de what, uh, what, what was it again? Tha? Turkmen. Dus ik zit nu in een oude loods uh, onder de bescherming van een uh, militante groep genaamd de Turkmen News Agency. En nou, de situatie in Aleppo is beduidend beter dan uh, drie maanden geleden, toen ik hier was. Um, er zijn veel meer burgers op straat. Uh, er zijn veel meer markten open. En de frontlinies die zijn, om eerlijk te zeggen, zijn vrij rustig geworden. Er zijn nog heel veel scherpschutters die de hele tijd uh, op me schieten en missen, gelukkig. Um, maar voor de rest, het is veel veiliger geworden dan voorheen. En ik. Ik heb me laten vertellen dat het komt omdat alle, uh, alle gevechten zijn verschoven naar de vliegvelden. Om de vliegvelden heen. De bombardementen zijn ook beduidend minder geworden. Voor, toen ik hier vier, maanden, vier, drie maanden geleden was, was het nog elke twintig seconden, boom, boom, boem. En nu is het eigenlijk gewoon, wat is het, elke tien minuten? Hoor je wat? Um, vorige keer hoorden jullie hoe ik in Turkije was gearriveerd en dat ik heel blij was dat ik eindelijk in Turkije was gearriveerd. En volgens heeft het nog drie dagen geduurd voordat ik in Aleppo was gekomen. Ik arriveerde echt midden in de, ja, ongeveer tegen de nacht in. Nou, de, de volgende dag kon ik dus met, uh, kon ik een gratis lift krijgen naar Aleppo met een Colombiaanse fotograaf, hele tof gast. Nou, de chauffeur die bracht mij naar mijn vrienden in Aleppo, maar... Tot mijn grote verbazing kwam ik erachter dat mijn vrienden het upper, upper, hun appartement verlaten hadden. Terwijl ik ze nog een paar dagen geleden had gesproken. Dus ja, shit, weet je. Dus toen ben ik naar um, heel veel twijfelen naar een mediacenter gegaan. Waar ik uh, gebruik kon maken van internet. En vervolgens daar ben ik in contact gekomen met Wiebe. Wiebe, Absma, Wiebe Abma. Een 21-jarige jongen die gratis zit... deetjes uitdeelt aan de armen in oh, Aleppo. En daar doen, ik mee nog meer over. Wat moet ik doen, Jongens, zit een beetje door Tom zijn te kletsen. Oh, zit hij eigenlijk in Syrië? Ja. Aangeschoven, Jeroen van Koningsburg, Dennis van de Ven en Erben wellemaars Sluk. Ja, zometeen uh, ga ik het onder andere hebben over de Oehoe. Dat is een van de grootste uilensoorten ter wereld. En weten jullie wat de officiële naam is van de Oehoe? De, oe, de Ja, is dat bubba-bubba, bubbo-bubbo of bula-boerim? Volgens mij is bula die burim. eerste. Nee, Volgens ja, mij die laatste. Die daar. Nee, nee het is de burim. tweede. Het is de bubbo-bubbo. Ja, dat, dat was mijn Niemand het goed had. De bubbo-bubbo is het, is ook, bubbo, bubbo, is het. Mm. Ja. Ja. ja. Het er over een heel agressief, gevaarlijk dier vooral in uh, Leeuwarden. Afschieten allemaal. Vind dus. ik ook. Zometeen uh, Jeroen van Koningsbrug en Dennis van der Ven over al hun nieuwe activiteiten. En we halen nog even de favoriete typetjes voorbij. Tot zo.